Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van nwso 3. De app Corona Melder is vanaf vandaag in heel het land te gebruiken. Coronaminister De Jonge hoopt dat zoveel mogelijk mensen hem installeren. Hij is eigenlijk altijd effectief, maar het is wel zo dat hoe meer mensen die app downloaden... en hoe meer mensen die app gaan gebruiken, hoe effectiever die is. Met de app krijg je een melding als iemand waar je langer dan een kwartier dichtbij was corona heeft... Met het aantal besmettingen gaat het op dit moment niet goed. Er zijn dik 6.000 positieve testen gemeld. Dus dreigen er nieuwe coronamaatregelen. Rond dit weekend moeten we echt afbuigende cijfers zien. Ja, en Als dat niet zo is, dan, dan is het onvermijdelijk om aanvullende maatregelen te treffen. Waarschijnlijk is er dinsdag een nieuwe persconferentie. Een feestje op een dakterras in Amsterdam is vannacht afgekapt door de politie. 40 man stond hutje-mutje op elkaar te feesten. Een deel van de mensen rende weg toen ze de agenten zagen. Maar sommigen kregen wel een bom. De organisator moet ook een boete betalen. De Zeeuwse politie heeft vanochtend meerdere mensen van het strand geplukt en beboet. Ze waren naar eigen zeggen een luchtje aan het scheppen, maar ze waren eigenlijk op zoek naar aangespoelde drugspakketjes. Sinds dinsdagmiddag zijn er al zeker 300 van die pakketjes aangespoeld. De boel is daarom ook afgezet. Maar sommige mensen gaan toch onder de linten door, op zoek naar kook bijvoorbeeld. Eén man had al zeker 30 pakketjes in zijn tas toen de politie hem vond. En het is flink aanpoten bij de kringloop in Gorkum. Nou, dit doen we dus de hele dag door. Oh, zie je ziet het hè. Zo krijgen we elke dag heel veel zakken binnen met kleding. Door corona is het veel drukker. Mensen slaan als een echte marikondo massaal aan het opruimen. Containers vol. En je moet het allemaal maar ook verwerken. En we hebben het echt heel erg druk. En uh, dat heeft natuurlijk met corona te maken. Maar mensen hebben kennelijk ook met z'n allen besloten om wat duurzamer om te gaan. En uh, dat, dat merken we goed. Daar zijn we heel erg blij mee. Ook veel boeken en meubels worden er gebracht. En om alles kwijt te kunnen is er al een extra gebouw bijgekomen. De gemeente stelde een oud schoolgebouw beschikbaar. Maar die zit inmiddels ook helemaal vol door de coronadrukte. Krijg je het weer nog? Het is echt herfst. Er trekken flinke buien over het land. Ook vanavond en vannacht blijft het regenen. Vooral aan de kust. koelt af tot een graad of vijf. Morgen grijs en iets minder buien dan vandaag. En het wordt 13 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Een plaatje voor de 50-plussers die op dit moment aan het luisteren zijn. Heerlijke disco klassieker van uh, Colonel Abrams uh, uit de jaren 80. Toen was het een hele grote hit uh, deze single. Ik begrijp wel waarom het is. Uh, gewoon een uh, mooi geluid uh, deze single. Je de single trap inderdaad zijn uh, grootste hits. En daarmee openen we U3 van uh, Zandvoort op zaterdag. We hebben Q3 gehad, we openen Q3, uh, U3. En uh, wat gaan we in uh, Q3 allemaal doen, uh, Overt-Jan? Uh, nou, een volle agenda. Ook het derde uur. We komen een heleboel items niet toe uh, vandaag. Uh, door al die actualiteiten. Uh, goed, uh, wat hebben we? Uh, ja, over een tweetal uh, praten gaan we weer live schakelen met uh, Jan van der Leden. Bij de wedstrijd uh, Zandvoort-AMVJ. Uh, Tussenstand nog steeds 1-0. Terwijl uh, Zandvoort het in het begin van de tweede helft volop kansen kreeg. Maar dan heb ik altijd zo'n gevoel van. Ja, als je ze net niet zet, dan valt die geit een keer aan de andere kant. Nee, doe maar niet. Uh, dat gevoel Doe maar niet. Doe wel. Me niets. Maar goed, over een tweetal platen horen we meer... want dan is het tegen het eind van de tweede helft... de stand van zaken op Duintjesveld. Uh, wat hij ons van ook ons te goed heeft... is een terugblik op de kwalificatie die zojuist verreden is. Uh, het leek het een hele poster op. Uh, dat wil ik wel vast wel even verklappen. Uh, dat, uh, uh, Max, uh, de Mercedes zou splitten, om het zo maar eens te zeggen. Uh, dus uh, Bottas of Hamilton, 1, 2 verstappen. Maar ik moet me toch beperken tot de volgende opmerking. Uh, Max is weer de best of the rest. Want op een derde plek vinden we Max Verstappen terug. Straks een uitgebreidere samenvatting van die kwalificatie. Je wil niet zeggen wie er op één start morgen? Uh, nou, het zal een beetje bot zijn om het nu al... Uh... Nee, doe <laughs> dan maar niet. Nee, dat hoort u straks. Uh, natuurlijk hebben we ook de vaste items dieren van de week. Uh, twee poezen weer. Uh, Apollo en Cosmo deze week. Ze zijn allebei tegelijk in het uh, asiel binnengekomen en zijn ook allebei op zoek naar een nieuw thuis. Apollo en Cosmo bij de dieren van de week... rond de klok van half vijf. Uiteraard hebben we kwart voor vijf het gedicht van de dag... daarover straks meer. Uh, liefhebbers, het wordt weer een prachtig gedicht... het gedicht van de dag kwart voor vijf. Nieuw item uh, hebben we op uh, zondagmiddag ook... dat is tussen half vijf en, uh, en vijf, kwart voor vijf. Uh, Zos Live, Zandvoort op zaterdag... Zandvoort op zondag live. We hebben altijd een, een vaste live-registratie... van een van de prachtige concerten... En welke dat is, dat hoort u straks. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender. Van Strand tot Stad ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan, voor deze mooie intro van uur drie... alweer van Zandvoort op zaterdag. En je kan hem downloaden nu, de coronamelder. De app inderdaad, die je melding geeft... als je minimaal 15 minuten bij iemand in de buurt bent geweest... die corona heeft en die dat ook via de app gemeld heeft natuurlijk. We kijken nog even naar de cijfers hier in Zandvoort. We hebben de meest uh, recente cijfers. We zagen de afgelopen dagen steeds een lichte stijging... van uh, de aantal besmettingen in Zandvoort. Steeds uh, ongeveer uh, twee die erbij kwamen per dag. Alleen begin van de week hadden we even een uh, behoorlijke piek... met negen in één dag erbij. Dat was van uh, 6 op oktober op uh, 7 oktober. Kijken we vandaag uh, naar, uh, naar het cijfer op 10.10... 10. 146 besmettingen op dit moment uh, in totaal hier in Zandvoort. Dus dat zijn mensen die uh, ook weer beter zijn. Hè? Die zitten er ook weer bij. Het is niet dat er 146 mensen op dit moment uh, besmet zijn. Maar zoveel besmettingen hebben we tot nu toe gehad in Zandvoort. Maar het is goed dat ik die toelichting even geef. Maar ja, nu die app er is, uh, zullen, zullen ongetwijfeld meer Zandvoorters... Zijn om zich te laten testen. Dus ik verwacht dat toch nog wel een, dat die stijging zich enigszins zal doorzetten. Maar daarover natuurlijk volgende week zaterdag meer. Oké, okay, dankjewel. En uh, ja, ik heb toch even zin in. We doen net alsof er uh, geen corona is. We gaan eens even helemaal los, daar in het zuiden. Denk aan Brabants. Een muts op mijn hoofd. Mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud. Maar gelukkig.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 Een paar maanden geleden, Take McCray hoorde je, and you broke my heart. Ja, het slot van de voetbalwedstrijd. We gaan uh, schakelen met uh, Duintjesveld. Daar is Jan van der Leda bij uh, de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen AMVJ. We stonden 1-0 voor, uh, heel snel al trouwens, door uh, die strafschoppen natuurlijk. En hoe is het uh, daarna nou allemaal verder gegaan, Jan? Nogmaals, goeiemiddag. Ja, het, uh, het is toch steeds bloedvol ontspannen, moet ik eerlijk zeggen. AMVJ wordt, is wat sterker geworden... We I hebben mean, ondertussen al Milan in het veld getreden. Maar wij, er zijn bij ons twee ballen van de lijn gehaald: eentje door Rico en eentje door Dani. Uh, aan de andere kant hebben we ook weer twee prachtige kansen gehad: Salim die twee keer net overschiet. Het kan nog alle kanten. Het is, we hebben nog uh, de 88e minuut. Nu en nog uh, zal er een paar minuten bijkomen. Dus een kleine vijf minuten. En dan, uh, dan moet het gebeurd zijn. Maar voor, voor ons nog gaat het goed, we staan voor. Uh, ja, Rico speelt het nu over de lijn. De in de aanval. Maar... Is, is Zandvoort nu massaal de verdediging ingegaan of proberen ze vooruit te verdedigen? Nou, ja, dat is, dat is mooi gezegd Albert, dat is inderdaad zo. We zijn een beetje vooruit te verdedigen. Daan kan nu een afstand goed onderscheppen houdt die bal even langer vast. Een beetje rust in het veld. Een mooie lange uittrap. Maar ja, naar, naar helemaal niemand. Dus nu is de weer aan de bal. Die begint de rustig met opbouwen. Nu niet verdedigend viel sterk. denk ik. Maar ja, als, mochten, ze, mochten ze deze 1-0 uh, voorsprong behouden... dan staan ze denk ik vier punten voor op ANVJ. Dus dat, dat is een vier wedstrijd, zo, zo, zou ik zeggen. Ja, dat is ook wel waar. Ja. En, en als meer hoor ik net... Uh, die staat achter. Dus dan gaan wij nog een klein sprongetje maken in de, op de ranglijst. Kijk, dat zou wel heel lekker zijn, uh, Jan. Dus uh, hou ja. het maar even zo. Zeg dat maar even. Schreeuw dat maar even over het veld. Ja. Dan uh, we stoppen we er mee en uh, afluiten mag, die app. Je mag niet schreeuwen. Oh nee, dat is ook zo. Dat, oh god. Nee, ja, maar uh, je, kan, je kan ook zo'n grote toeter uh, voor, uh, voor, je, voor je mond doen natuurlijk. Dan praat je heel zachtjes. En dan versterkt hij ja. de boel. Ja, zou kunnen. Nog even, even snel, even snel. Uh, er gaan stemmen op uh, om het uh, amateurvoetbal uh, uh, te stoppen. Ben je daar ook een voorstander van? Uh, eigenlijk wel. Ja, hè? Ik zeg dat eigenlijk omwille van uh, ja, de club. Ja, ja. De dag is vandaag wat hartstikke gezellig geweest. We hebben een mega goede omzet kunnen draaien in de kantine. En dat is toch voor ons heel belangrijk, gewoon die omzet in de kantine. Ja. Want als, als club, als vereniging draai je het toch om die omzetten. Ja, is daar ook een soort uh, compensatie voor uh, vanuit uh, de overheid? Ik heb uh, vanochtend toevallig nog een uh, TASO-regeling aangevraagd om, om in deze periode doorheen te komen. Ja. En ik, de gemeente die is ook niet uh, lullig hoor, wat dat betreft. Die, die wil ons ook wel ondersteunen. En... Ja. Maar ja, het is toch jammer. In principe zou je het gewoon zelf willen doen. ...van je ja. en, uh, en het moet ook kunnen, maar ja. Kijk, als de competitie niet doorgaat... ...dan gaan we toch uh, drie, vier weken... ...zonder die mist. Ja. En dat is een hoop geld voor ons. Ja. En hoe, hoe zit het verder... ...zeg maar, uh, dat, dat weet ik even niet. Gewoon een vraag hoor. Met, uh, met uh, de, de velden, moet er ook nog een uh, soort huur... ...voor betaald worden aan de gemeente of zo? Wij betalen inderdaad huur... ...aan de gemeente. En er is wel... Uh, Geluiden zijn er al ontvangen dat de gemeente daar al is. zal zijn. Dus als het echt niet zo gaat, dat het dan op een of andere manier wel post gaat worden. Ja, want ja. We, we kregen namelijk het bericht, daarom vraag ik het eigenlijk aan je, Jan. We kregen het bericht dat de pacht van het circuit gehalveerd is. Van het circuit Zandvoort. En ik denk, ja, dat is toch echt wel een echte commerciële organisatie. En ja. jullie zijn, zijn, zijn, de, zijn de, ja, hoe moet ik dat zeggen? Voor de gemeenschap. Vereniging dus. Ja, vereniging. En uh, ja, dan moeten jullie ook uh, op zijn minst wel uh, gecompenseerd worden, lijkt mij. Ah, dat lijkt me. Het is goed dat je het zegt Rob, want uh, dan kan ik altijd meenemen natuurlijk. naar de gemeente. <laughs> ja. Ja. ja. Hebben we nou de tijd vol geluld? Dus je bent er al nou afgelopen, <laughs> of niet? <laughs> Fluit maar af uh, Jan. <laughs> ja. Nee. nee, voorlopig zijn we nog goed te verdedigen. Het lijkt uh, ons niet in de bal, wij hebben een balbezit. Kast hier geef het voor, de bal bereikt Jesse net niet, ja, het wordt nu een beetje slordig voetbal, het gaat, gaat een beetje vrij snel heen en weer, nou, en maar... het Een beetje. Van, we moeten wel op voor beide partijen. Uh, oh. De AMVA probeert alles en wij moeten met alle, alle heen en weg verdelen. Oké, okay, nou wij houden het op 1-0, mocht er nog wat gebeuren, bel ons maar niet. Nou ja, als het 2-0 wordt, dan mag je ons wel berichten. Ja. Dan gaan we namelijk vrolijk de zaterdagavond in. Jan, dat is ja. wel de bedoeling. Dankjewel voor je bijdrage daar vanuit SV Zandvoort. 1-0, we gaan ervan uit dat het zo blijft. En dan hebben we toch weer lekker drie punten. En dan lopen we, staan we vier punten voor op de Amsterdammers AMVJ. De volgende keer spreken we weer. Je nam het over van Joop Venis. Nogmaals, Joop, beterschap. Die ligt er in het ziekenhuis, mocht u dat er gemist hebben. En uh, ja, we hopen dat hij spoedig weer thuis is. Geen corona, gelukkig. Dus uh, ja, we hopen op een spoedig herstel voor Joppenes. En jij nam het uh, vandaag waar. Nogmaals, uh, dank daarvoor uh, Jan van der Leden. De voorzitter van uh, SV Zandvoorts. En even voor Albert-Jan. We gaan meteen hier achteraan gaan we de Pit Report doen. Dus uh, okay. ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay, ik ook. tree of life, I just picked me a plug. Break up, <laughs> You came along and everything started into hum. Still it's a real good bet the best is yet to come. Very heavy rain. Oh. Wait till you see that sunshine day. <laughs> is day. Come the day Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, dat was het liedje van Stappen natuurlijk, maar hoe heeft stappen het gedaan? We gaan het nu horen van Albert-Jan, want Albert-Jan, jij hebt voor ons de kwalie gevolgd. Nou, uh, Valtteri Bottas heeft de pole position behaald voor de Grand Prix van de Eiffel Mercedes. Uh, coureur klokte namelijk in de slotfase van de kwalificatie 1.25.269 op de ring, Waarmee hij twee tienden sneller was dan teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen stond naar de eerste runs in Q3 bovenaan en keek onderweg... Naar zijn, leek onderweg naar zijn eerste pole in 2020... maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde startplek. Het grote nieuws in de aanloop naar de kwalificatie was de bevestiging... dat Nico Hulkenberg gedurende de rest van het weekend lens Troll vervangt bij Ra Racing Point. De Canadees voelde zich op zaterdagochtend niet 100% en kwam daarom niet op de baan op tijdens de derde vrije training. Feitelijk de eerste oeversessie, doordat er op vrijdag niet gereden kon worden vanwege dichte mist. Uiteindelijk werd besloten dat Stroll ook tijdens de kwalificatie en de race aan de kant zou blijven. Hulkenberg die eerder dit jaar op Silverstone instuwde voor Sergio Perez, was in Keulen toen hij hoorde in van Stroll. Sprong meteen in de auto en was na een negatieve coronatest klaar om weer plaats te nemen in de rp 20 we gaan gelijk door naar Q3, want verstappen maakte in Q1 en Q2 een hele sterke indruk tijdens deze eerste twee kwalificatierondes, maar kon hij ook een gooi doen naar de pol. Nou, let goed op de cijfertjes. Hamilton opende met 1.25.82.5, waar Bottas vervolgens onderging met 1.25.81.2. Verstappen was ondertussen echt sneller gegaan in de eerste sector. De Nederlander even nader de tijden van de Mercedesrijders in de tweede en derde sector en sloot zijn ronde af op 125.744, waarmee hij voorlopig op pol stond. Daarmee beloofde de slotfase van de kwalificatie uiterst spannend te worden. Hamilton legde de lat hoger door naar 1.25.525 te gaan. Bottas maakte vervolgens een 1.25.269 van. Verstappen had geen antwoord op die tijden. De Nederlander worstelde met een tekort aan grip... en kwam met 1.25.562 bijna 3 tienden tekort voor de pole position. Die dus een prooi voor Bottas was. Charles Leclerc staat zondag naast de stappen op de tweede startrij. Terwijl Albon en Daniel Ricciardo... op de derde rij in de Nürburgring delen. Dus wat dat betreft... Uh, het was een uh, zinderende Q3... met uh, van alle, alles nog mogelijk. En uh, uiteindelijk... Le ja, het leek erop dat, uh, dat uh, Max de zaak zou gaan splitten. De Mercedes dat bedoel ik dan. Maar helaas, uiteindelijk kwam hij toch... Even kijken, uh, 5-2-5, 5-6-2, nou laten we zeggen 0,4 uh, seconden uh, kwam hij tekort voor een, uh, om Lewis Hamilton van de tweede plek te verslaan. Goed, startopstelling morgen. Dus zoals gezegd, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton uh, uh, op 1 en 2. Gevolgd door Max Verstappen en Charles Leclerc. Alexander Albon op 5, Daniel Ricciardo op 6. De wedstrijd begint morgen om. En dan moet ik even kijken. 10 uh, over 2. Kan het ja, tien over twee. Tien over twee. dat kloppen? Ja, 10 over 2. 10 over 2. Dat is een uurtje eerder. Een uurtje eerder in verband met waarschijnlijk het invallen van de donker. Uh, goed, morgen op de diverse sportkanalen live te volgen de race, de Grand Prix van uh, de Eifel op de Nürburgring. Ring. En dan hebben we uiteraard ook nog Nico Hulkenberg die uh, op de 20e plek is uh, geëindigd. Uh, Tijdens deze kwalificatie. Ja, die kwam even ingevlogen natuurlijk uh, voor Lens Stroll... die uh, zich uh, ziek heeft uh, afgemeld. Nog wat anders heb je trouwens vrijdag uh, gekeken... naar de eerste vrije training en de tweede vrije training. Ja, ik vond het saai. Ja, het was heel saai. <lacht> dat ging gewoon niet door. En dat kwam door de mist, zeg maar, die tussen de bergen hangt. En die blijft daar ook uh, hangen. Dus als dat uh, gebeurt, dan kunnen die uh, red reddingshelikopters... Uh, van de ambulance, zeg maar, van de ambulance mocht er wat gebeuren met iemand, niet de lucht in... en dan zijn ze niet binnen 20 minuten... bij het eerstvolgende ziekenhuis in Koblenz. Daar zou je afvragen van als dat nou morgen weer gebeurt... dat die mist daar hangt, gaat die wedstrijd dan überhaupt wel door? Nou, dat. ik weet dat de antwoord daarop het antwoord is ja. Want ze hebben er wat op gevonden. Oké. Okay. Ze gaan eerst met een ambulance vliegen ze net... of vliegen ze, reizen ze net buiten, buiten het berggebied. Ja. En daar staat de helikopter dan klaar. En dan uh, wordt, uh, wordt uh, de patiënt uh, overgelegd uh, in de helikopter. En dan vliegen ze vanuit uh, naast de bergen... richting het uh, eerstvolgende ziekenhuis in Koblenz. Ze hebben dat getest en dat is binnen 20 minuten te halen... Dus dat is dan een oplossing voor als er uh, morgen weer uh, zo'n mist is als afgelopen vrijdag. Dat wilde ik er nog even aan toevoegen. Heel goed. Tien over twee. Ja.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 Zeg, wil je soms een appel? Ja, graag en ook een mes. Die schillen zijn bespoten dus. Daar heb je nummer 6. En dat is nummer 18. Ligt deze nou aan kop? Wat is dat reuze spannend en het houdt nog lang niet op. Zoek, zoek, zoek, zoek. Geweldig hè, dokter Anders P. die was uh, hier op Zalvoort uh, tijdens de krabring. Als je dat zou horen, heel lang geleden hoor. Heel lang geleden in ieder geval een uh, leuke plaats van hem, Dr. Anders P. In de Grand Prix, inderdaad, na de Pit Report. En morgen de race dus om tien over uh, één. Nog wat anders over uh, de Grand Prix. We hebben natuurlijk uh, de Zandvoort-formule. Aankomende maandag op televisie om vijf voor half negen op NPL 2. Een docu over uh, Zandvoort en uh, de Formule 1 en uh, inwoners komen aan het woord... en uh, de Nagelstudio uh, en uh, Jan Lammers uiteraard. Die mag niet ontbreken en die heeft ook een uh, boek... of een boek komt eruit over Jan Lammers. Klopt. En, uh, nee, ik weeg 2,5 kilo. 2,5 <laughs> ja, nee, kilo? Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, als je dat uh, laat opsturen, dan ben je wel uh, wat porto kwijt, denk ik. Goed, het is uh, na half vijf. Gaan we ze doen, de pushers. Ik ben Cosmo en vier maanden oud. Ik ben samen met Apollo in het dierenthuis gekomen en we willen graag samen blijven. Ik ben het dapperste van de twee en kan je wel zeggen, ik kom graag knuffelen en ligt soms ook wel op een schoot. Apollo kijkt de kat uit de boom en moet mensen echt goed kennen voordat hij langs waait voor een aai. Een echte knoffelkont is hij niet, ook niet, maar waar ik het prettig vind om aandacht te krijgen is mijn broer het snel zat en geeft dit ook aan. We zoeken een huis met een tuin waar we straks de boel op stelten mogen zetten. Oudere kinderen kunnen we waarschijnlijk wel aan wennen. We zijn echter niet mee opgegroeid. En uh, Apollo dan op zijn beurt. Uh, Apollo is ook vier maandjes oud. Hij is samen met Cosmo in het dierenhuis gekomen. En ze willen graag samen blijven. Dat was duidelijk. Ik ben de minst dappere van de twee, kan je wel zeggen. Mijn broer Cosmo vindt het zo waar. Iedereen leuk en ik moet gewoon heel, heel erg wennen aan een nieuwe situatie en mensen. Ik ren echt niet zomaar op je af. Als ik je ken en je vertrouw vind ik je een ai prettig. Maar ook weer niet te lang. Speels ben ik wel en ik kom ook uh, lekker naast je liggen op de bank. We zijn geen kinderen gewend... maar waarschijnlijk kunnen we aan uh, het wat oudere kinderen echt wel wennen. Uh, zoekt u een gezellig duo en maakt u dan snel een afspraak om langs te komen. En waar verblijven Cosmo en Apollo, Cosmo en Apollo...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 Want ook de familie Cosmo en Apollo verdienen hun thuis. Zo is het maar net, Albert-Jan. Dus ga voor deze leuke dieren naar het Kennemer Dierenthuis. Sinds een paar weken hebben we een mooie nieuwe item in Zandvoort op zaterdag. In Zandvoort op zondag als we oh. aanwezig zijn. En dat is een live optreden. Een heel mooi live optreden. Vandaag was het, is het jouw beurt weer, Albert-Jan. Wat Klopt. heb je uitgekozen? Klopt. Nou ja, uh, hoe heet het? Uh, het was wat moeilijk om uh, precies een mooi stukje uit te zoeken, hoewel... Ik heb het hele concert uh, gezien op uh, YouTube dan weliswaar. Maar het, ik heb een uh, bijna kleine twee uur genoten van een kwalitatief briljante weergave van de Bee Gees. Toen ze nog met z'n drieën waren. En dan gaan we terug naar uh, Las Vegas in 1997. En uh, onder de titel One Night Only Las Vegas traden ze daarop. Ik laat u gewoon een stukje zien, uh, luisteren, uh, uh, horen van, uh, van hun live concert. Ik wou net maar... zeggen, twee uur uh, gaan we niet redden. Nee, dat gaan we niet redden. Ik, ik, ik laat gewoon een stukje horen. En uh, echte Bee Gees fans van vroeger, dus alle oude hits komen voorbij en ook nieuwere hits komen voorbij. Ik zou zeggen, geniet u van een stukje van de Bee Gees live in Las Vegas 1997. En zometeen het gedicht door de wind, maar eerst de Bee Gees live. Mooi concert, uh, Albert-Jan. We gaan nog wel even door, hoor. Maar ik wil even melden. De voetbalwedstrijd is... Uh, laat maar lopen. De voetbalwedstrijd is uh, ten einde. En we hebben met 2-0 gewonnen. Oké, okay, Ja, eight. dus uh, er is uh, toch nog gescoord door SV Zandvoort. De Bee -Gees nog even tot aan uh, inderdaad het gedicht van de dag. Dank Dank When I should be one, one, oh yeah. Ik zou er maar bijna bezig zijn, Albert-Jan, bij zo'n concert. Maar, maar het is geweldig, hè? helemaal live, uh, inderdaad, uh, de b En het is, Maar het is ook bijna ongelooflijk. Sinds we dat doen, zoals live, elke week, ja, hè? Ja, ja, ja. live registratie. Maar telkens, jongen, die, die zalen zitten helemaal vol, vol, vol. Welke we ook kiezen. Het lijkt echt wel prehistorisch dat het nog wel zo... Dat het allemaal nog komt. Ja, nou, dat is het ook hoor, ja, maar... trouwens. Dat heb je met alles eigenlijk, hè? Als je die festivals ook ziet. Bevrijdingspop bijvoorbeeld, weet je wel. Dat kan je niet meer verwachten dat dat nog mogelijk is. Maar laten we hopen dat daar weer verandering in gaat komen. En daar moeten we met z'n allen aan werken natuurlijk. Het is kwart voor vijf geweest. We gaan hem doen, het gedicht van de dag. Wilde ik nog wat kwijt? Oh ja, voordat we daaraan beginnen. KNRM die heeft vanmorgen de Paulussen gelanceerd. Ja. En dat zullen sommige mensen wel gezien hebben. Die denken van, is er weer wat aan de hand of iets dergelijks? Dat was een oefening van de KNRM uh, Zandvoort. Die hebben geoefend bij de Seaport Marina, uh, Marina in IJmuiden. Uh, en uh, ja, ze moesten dus flink door de branding heen met, uh, met de Anne Paulussen. Dus dat was oh. een uh, lekkere oefening, maar hij is allemaal uh, goed verlopen, hebben we gehoord. Mooi. Dus dat wat betreft de oefening, we gaan hem doen, het gedicht van de dag. Een hele mooie vandaag hier is Door de Wind.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 Ik voel je naast me, als ik s'nachts op straat wil vergeten. Wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest het eens weten. En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen. Maar ik kan alleen, ik kan alleen dichten. Door een zee van afstand. Door een muur van leegte.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 jou ben ik nooit alleen. Geweldig mooi hè? Live uh, gezongen tijdens uh, de beste zangers uh, Miss Montreal en uh, Door de Wind. We draaiden hem uh, speciaal voor uh, die uh, mevrouw daar uh, in uh, Haarlem, die uh, hopelijk ook zit te luisteren nu. Namens uh, Piri. Ja, dat uh, moesten we nog even bij zeggen. Mooie single, en uh, mooi gedicht. Door de Wind. Origineel is trouwens van uh, Stef Bos. Die heeft het origineel uh, van deze single gehoord. Maar als je die versie hoort en dan deze. Nou, dan weet ik wel welke je moet kiezen hoor. Die van Miss Montreal. Ja, die is toch wel een stuk mooier. Geweldig. We gaan bijna op naar het weer van 5 uur. Maar we zijn er nog wel even hoor. En ik heb een lekkere disco-klassieker uh, uitgekozen. Uit de jaren 80. Leuk om hem weer eens te draaien. Loose ends en The Magic Touch. uit de piratentijd hoor, de Sio van uh, Loosens en uh, de Magic Touch. En uh, uh, wat een uh, middenbekende plaat, Heng On de string was uh, wel de grootste hit. En uh, Down 99. En In uh, Magic Touch, uh, ja, die stond op diezelfde LP uh, in ieder geval. Ja, we gaan alweer nou uh, op naar het nieuws weer voor vijf uur. betekent dat het uh, einde erop zit voor, uh, het einde er is voor uh, Zandvoort op zaterdag. Morgen, wat gaan we morgen doen, Albert-Jan? Uh, morgen moeten we naar uh, Nuremberg. Ring. Ja, dus uh, morgen zijn we in Duitsland. Morgen zijn we in Duitsland en dan uh, om tien over twee begint de race. Ja, dus uh, geen, uh, geen tien over drie, maar tien over twee. Maar, maar wat een beetje geschoten is in deze uitzending, omdat we toch zoveel uh, onderwerpen hadden. Uh, er is uh, volgende week herfstvakantie en er is van alles te doen in Zandvoort. Alles onder, de, in het, thema, onder het thema van ZandvoortGoesWild.nl Schrijven naar die website of uh, uh, kijken wat voor activiteiten er zijn. En waar u eventueel naartoe wilt. Ook in de Zandvoortse krant staat een uitvoerig overzicht van uh, alle activiteiten tijdens de herfstvakantie en de maand oktober. En de EK Zandsculpturen natuurlijk. Ja, en de uh, Zandvoort, dus kijk even op ZandvoortGoesWild.nl. Want er is van alles te doen, ondanks uh, virussen en noem maar op. Er is van alles te doen in Zandvoort. Zandvoort Bruis. Zo is dat maar net. Mooi <laughs> gezegd Albert Jan. Nee, wij gaan, uh, wij gaan inderdaad uh, op uh, naar het uh, volgende programma bij uh, CFM straks om. Uh, Zes uur heb je entertainment for you natuurlijk met Fred Hey. En dan weer heel veel lekkere Nederlands talige muziek. Wij zijn er volgende week weer? Zaterdag, zeker weten. Volgende week, zaterdag, 2 tw o'clock, zijn we weer uh, op de radio. Op de Salfordse Radio. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond uh, alvast. En uh, graag tot volgende week. Dag! Doei doei! Some things in love are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse.